Op Jeroen van Kamp met het CNW-Journaal. Bij een Amerikaanse luchtaanval in Libië zou de Algerijnse terroristenleider Belmokhtar zijn gedood. Hij was onder meer het brein achter de aanval op een Algerijns gascomplex begin 2013. Daarbij werden honderden buitenlandse werknemers gegijzeld en kwamen tientallen mensen om het leven. De dood van Belmokhtar wordt gemeld door de internationaal erkende Libische regering. De Amerikanen hebben niet bevestigd dat hij het doelwit was. Het Pentagon spreekt van een aanval op een aan Al-Qaeda gelieerde terrorist. Of de aanval is geslaagd wordt volgens de VS nog bekeken. VVD en PvdA willen geen extra regels voor jagers. Er lag al een wet van staatssecretaris Dijksma van Landbouw om de jacht aan banden te leggen, maar die levert volgens de coalitiepartijen te veel bureaucratie op. In de nieuwe wet moeten jagers eerst bewijzen dat er te veel dieren van bepaalde soort rondlopen. Ook moeten ze vooraf zeggen hoeveel dieren ze willen schieten. Jagers zouden daardoor vooral achter het bureau zitten, vinden de partijen. Wel krijgen natuurorganisaties meer invloed op het natuurbeheer. De auto van burgemeester Snijders van Haarlem is vannacht rond de 1 uur volledig uitgebrand. De brand is vermoedelijk aangestoken. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet meer voorkomen dat de wagen in vlammen opging. Terwijl de brandweer het vuur probeerde te blussen, keek de burgemeester toe. Behalve de auto van de burgemeester raakte ook een andere auto en een scooter zwaar beschadigd. De film Jurassic World heeft in het eerste weekend in de bioscoop een recordopbrengst van ruim 500 miljoen dollar gehaald. Niet eerder bracht een film in het eerste weekend wereldwijd zoveel geld in het laadje. Het was de meest bezochte film in alle 66 landen waar die in première ging. Het maken van de film kostte 150 miljoen dollar en is de vierde in de Jurassic Park serie. Het weer in het zuiden is het eerst nog bewolkt met kans op wat regen. Geleidelijk wordt het ook daar droog en gaat net als in de rest van het land de zon geregeld schijnen. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het een Show. Dit is Helene de Geest van de AWD. Het is een hele normale ochtendspit met tot nu toe nog weinig bijzonderheden. De meeste vertraging is er op dit moment op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Buntschoten 13 kilometer. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knopend Lunetten en knopend Ouderijn, 4. A15 Nijmegen-Gorkum bij Tiel-West 3 kilometer. Op de A15 richting Rotterdam tussen de Afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 8 kilometer. Op de A15 richting Europoort tussen Pernis en Spijkenisse 5. A27 Breda Utrecht bij Lexmond 5 kilometer. En de laatste op de A28 Zwolle Amersfoort bij Amersfoort Vathorst 3 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het beleeft ZFM in 2015 al 25 jaar. Live.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 Magarena tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Ay tu cuerpo alegría Macarena Ten tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena tu cuerpo alegría Macarena Eh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 Feed her appetite Keep her coming every night So hard to keep her satisfied Try! Voor trying ritme van zandvoort ook op tv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 The mirror mm -hmm. while you own Van ZFM ZFM is al 106.9 FM ZFM No I never got her name or time to find out anything I loved her just the same I'll love her till my last breath's gone The sunrise Let's be done.